5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Geheime dienst NSE heeft vorig jaar december in Nederland... inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken afgeluisterd. Minister Plasterk heeft daarvan van gisteravond... een schriftelijke bevestiging gekregen... van de Amerikaanse inlichtingendienst. Dat vertelde hij in Nieuwsuur. De NSE schrijft dat het gaat om metadata. Daarbij wordt gekeken wie met wie belt. De NSE geeft volgens Plasterk impliciet aan... dat de aantallen kloppen. Egypte heeft belangstelling voor het grootste deel van de bedreigde bibliotheek van het Tropeninstituut. Dat meldt de Volkskrant op zijn website. De wereldberoemde bibliotheek van Alexandrië wil 400.000 boeken en 20.000 tijdschriften overnemen. De bibliotheek van het Tropeninstituut in Amsterdam wordt op 1 januari opgeheven... omdat het Rijk stopt met subsidie. Een klein deel van de collectie gaat naar de Universiteit van Leiden en het Vredespaleis in Den Haag. De rest zou worden weggegooid. De Egyptenaren vinden de collectie waardevol omdat hij veel informatie bevat over ontwikkelingssamenwerking. De premie die huizenkopers moeten betalen om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie af te sluiten gaat op 1 januari omhoog. Huizenkopers betalen dan 1% van het hypotheekbedrag, dat is nu nog 0,85%. Bovendien krijgen banken vanaf volgend jaar een eigen risico van 10% op NHG-hypotheken. Vandaag is er laatste overleg over de veranderingen. Morgen worden alle details van de NHG-plannen bekendgemaakt. De honkballers van de Boston Red Sox hebben de World Series gewonnen. De ploeg won het zesde duel tegen de St. Louis Cardinals met 6-1. En daarmee kwamen de Red Sox van de Nederlandse slagman Xander Boogaerts op een voorsprong van 4-2. En waren ze in de Best of Seven series niet meer in te halen. De laatste keer dat de ploeg de World Series won was in 2007. Het weer nog vannacht opklaringen. Minimum temperatuur 4 graden. Overdag in het zuidoosten en oosten geregeld zon. In het westen en noordwesten regen of motregen. Het wordt 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Twee jaar geleden, ruim 2 jaar geleden een album maakte onder de titel The Road From Memphis. En daarop uh, liet hij zich bijstaan door uh, een keur aan artiesten. En een van die artiesten dat was uh, Lou Reed. Vandaar het uitgewerde orgelspel, omdat het ging om een album van Booker T. Je kon luisteren naar het nummer de Bronx. En daarmee wens ik je een hele goede morgen. Een hele goede morgen hier bij De Vara. De Vara op Radio 1. En je luistert tot zes uur na de nacht. klinkt anders. En zoals je gewend bent in het laatste uur... aandacht voor drie liederen gezongen in de Franse taal. Eén van die liederen... chansons. Dus dat is een vertaling van een Bob Dylan-compositie. La Fille du Nord. Dat is de titel van... Uh, het chanson dat je straks gaat horen, met ook nog een eigen opname in de Franse taal erbij. Dat is uh, een redelijk uniek, want dat hebben we tot nu toe nog niet gehad. Hmm. Verder komt uh, Bob Dylan nog uh, zelf uitgebreid aan het bod. En ik heb niet een liedje van Dylan en een liedje door Dylan, maar ook een liedje over Dylan. <lacht> en daarom alweer het feit dat hij uh, vanavond voor de tweede keer.. In de Heineken Musical staat afgelopen avond. Heeft hij daar al een concert gegeven? Wat uitverkocht was. Maar vanavond staat hij door een andermaal. Bob Dylan, de meester dus. En Blue Reach, die komt ook nog een keer langs. Maar eerst laat ik even luisteren naar een coverversie. Een coverversie van een uh, liedje dat gezongen zal worden door Evie de Visser. Evie, die we doorgaans kennen met haar eigen composities in de Nederlandse taal. Maar hier covert ze. Ze gaat zingen in het Engels en ze covert de Belgische band Deus. In dit geval gaat het om een uh, eigen opname, wel eigen. <laughs> het is een opname van de VRT. Van Deus, Het nummer Instant Street. Probably right, seen from your side that I've been lucky. But I've been meaning to crack, always. Cause I've been involved, it never resolved into anything shocking Pain's playing yo-yo in my body as we speak And Now I found something to look for I can't decide cause I might find that to stroll behind Better than to score Just like I did before And it wouldn't be true Not towards you To say that I'm staying When on every single impulse Or every other move I react Cause in any old creek With changing technique You'll see me playing To any old motherfucking blow, I'll be back. We turned away from instant stuff. Our cracking codes were breaking up. Our words were sucked out, it made them clean. And after loner say it, and after more, let it be known. Our codes are grown into something. Probably you're right, as for tonight, you're making me nervous What is it you want me to be thinking of? I'll put on a movie, I'll play something groovy, it's a matter of service The chuckle when you smile, it's a matter of service It's not my style To be given up now This pain in my side I've had enough This time I'll go For instant street This life's a soulless Excuse For all abuse And parenthesis The fly specked Windows and the stinking love is there remain all the same all the same van de collega's van de VRT... die twee jaar geleden een lijst hadden... met daarin de beste opname van Belgische bodem. En bij dat radioprogramma... waarin al die honderd opnamen werden gedraaid... is er aan een paar Nederlandse artiesten gevraagd... om een van die uh, Vlaamse... Of Waalse opname te coveren. En even de Visser die coverde dus Deus. Die in België heel populair zijn met het nummer Instant Sweet. Even de Visser die dus uh, te horen was. En aanstaande zaterdag, dan is ze weer te horen. Maar dan op Radio 2, want dan is ze de muzikale gast in. speakers met koppen. Het is afgelopen jaar heel snel gegaan met de hele jeugdige... uit Nieuw-Zeeland, afkomstige Lordi. Nou, en waar uh, bleef ze dan? Nou, eens uh, eventjes. Daar is het eventjes verkeerd gedrukt op de knoppen bij een computer. En dan weet je wat er gebeurt als je verkeerd drukt op de knoppen: dan, uh, ja, dan, dan ben je ineens alles kwijt. En zo ben ik dus ook die Lord ineens plotseling kwijtgemaakt. En die moet ik dan ook weer tevoorschijn gaan halen. En uh, met enige druk op de knopjes van het uh, toetsenbord moet dat dan wel weer lukken. Nou, ik ga ervan uit dat het bij deze dan uh, gelukt zal zijn.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 dan het wereldsucces van Lorde, het nummer Royals dat je hoorde. En dat, uh, ja, dat is vorig jaar pas uh, opgenomen. Toen is het uh, op uh, Soundcloud uh, gezet. Uh, beschikbaar gezeld voor uh, internet, een soort uh, YouTube... maar dan zonder uh, beelden erbij. Dat is dat uh, Soundcloud. En dat heeft zich uh, al vrij rap verspreid. Want in Nieuw-Zeeland was het uh, dit voorjaar een nummer één hit... En ja, naar Nieuw-Zeeland kwam Australië en toen kwam de rest van de wereld. Volgende week, precies volgende week, dan uh, wordt ze 17 jaar. En tussendoor tussen alle optredens door moet ze ook nog even naar school te gaan. Lorden die je dus worden met uh, royals. Zodadelijk een liedje over Bob Dylan. <�coming> meester, meester zelf. They say every man must need protection. They say every man must fall. Yet I swear I see my reflection. Someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west down, down to the east In this lonely crowd There's a man who swears he's not to blame All day long I hear him cry so loud Calling out that he's been framed yeah. I see my light come shining Stop two. In mijn leven al zo vaak van held vergist De foute vrouw aanbeden en de juiste trein gemist Maar één ding weet ik zeker en verdedig ik beslist Er is op deze wereld slechts één wereldartiest Hij kan soms grondig scheuren zonder zin en zonder toon maar zelfs dat zinlozeuren, dat vind ik buitengewoon. Soms zoek ik naar de uitgang en dan wil ik weg van hier. Maar in de hemel is geen willen, daarom draaien we hem hier. Ik weet de boomsteen weg is. Geen Highway 61 Maar als ik weer de baan op moet Dan voel ik toch die drang Om luidkeels mee te zingen Met die kerel die verlangt Naar een mooie sad lady Die bestaan ook in dit land Je kan me niet verwijten Als ik weer Sarah speel Maar hou me in de gaten Want soms wordt het mij te veel Pak met het deksel op een kier Maar in de hemel is geen villain Daarom draaien we hem hier Compleet. Zonder mooie woorden van mijn favoriet poëet. De winter kan niet bijten als ik mij geborgen weet. Door zoveel warme verzen lief en overleed. Begrijp me goed, God is Hij niet niets menselijks is hem vreemd. Hij heeft misschien een zweetlucht en een lastig een probleem. Als alles faalt en welig diert, Wie is in de auto onze liefste passagier Wie behalve Dylan Bob zorgt voor ons rijplezier In de hemel is geen Dylan, daarom draaien we hem hier Vlaamse tongval, had je dat al kunnen opmerken. Ze komen naar België, de Nieuwe Snaar... en doen daar een heleboel optredens op dit moment... omdat ze bezig zijn met een afscheidstournee. En wonderwel, komende week gaan ze ook in Nederland een optreden doen... in Emmeloord theater het, theater het Voorhuis. En dat zal dan volgende week dinsdag zijn. De Nieuwe Snaar, en een van de liedjes uit hun oeuvre... dat heeft dan als titel In de Hemel is Geen dillen. En daarom draaien we hem hier. Nou, van Dillen hoor je tot voorzessen in ieder geval ook nog het een en ander. Suzanne Vega, die gaat ook weer uh, toeren. Komt ook uh, binnenkort deze kant op. Salute Standing. Dat is een plaats vanuit 87. Tooth stands by the window. She turns her head as I walk in the room. I can see by her eyes she's been. stands in the doorway I'm struck once again by her black silhouette by her long cool stare and her silence I suddenly remember each time we've met and she turns to me with her hand extended a promise split with a flower with a flame Komt inderdaad naar Nederland toe. Ze is bekend van Marlina on de Wol onder en het bietje Luca. Suzanne Vega dus. Jorda hier uit 1987 met de titeltrack van het album Solitude Standing. En het zal 17 februari zijn dat deze kant op komt. Dan gaat ze namelijk optreden in de koerszaal in Oostende. Maar een dag eerder, en dat is belangrijk voor ons, zal ze in Paradiso staan. 16 februari dus in Nederland, het optreden van... Suzanne Vega in Paradiso, Amsterdam en Janus. En dus voor sommige mensen wat dichterbij. Als je bijvoorbeeld in uh, Zeeuws-Vlaanderen woont, om maar wat op te noemen. De drie chansons op een rijtje. Je gaat zo dadelijk luisteren naar uh, een Dylan-compositie. Girl of the North Country, maar dan gezongen in het Frans door Hugo Frey. Stroma, de populaire... Waalse zanger, Brusselse zanger moet ik eigenlijk zeggen. Die was afgelopen dinsdagochtend te gast bij Gil. Hij zong daar zijn meest recente single, die versie zoals hij dat daar zong. Daar ga je straks naar. luisteren. maar eerst even aandacht voor een liedje van Lennart Cohen. En dat gaat dan gezongen worden door François Zardy. Dacht ik, en dan blijft het godorie weer stil. Um, nou, ik ga hem eens weer eventjes uh, proberen uh, stil te zetten. Kijken wat er uh, dan weer uh, gebeurt. Uh, zoals ik zei, hier is dan François Zardy. Nou komt dat kreng weer niet. Dan heb ik het niet over François die maar over uh, uh, de computer... die uh, mij toch wel weer schromelijk in de steek laat verweren. Het feit dat je met de onhandigheid zit... van het indrukken van een paar knoppen die dan uh, verkeerd gaan. Um... Maar goed, dat maakt niet uit. Ik uh, ga het gewoon rustig voor je opzoeken: dat uh, Suzanne wat dan gezongen zou moeten worden door François Hardy. Nou, we gaan het allemaal nog een keer uh, proberen. Op hoop van zegen, alstublieft, uh, François Hardy. Laat me nou niet in de steek. Ah. C'est une nuit sans fin Tu sais qu'elle est à moitié folle C'est pourquoi tu veux rester Sur un plateau d'argent Elle te sert douter au jasmin Et quand tu voudrais lui dire Tu n'as pas d'amour pour elle Elle t'appelle dans ses ondes Et laisse la mère répondre Que depuis toujours tu l'aimes je veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre, qui a très longtemps du haut d'une eau solitaire. Il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient Il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent Mais lui-même fut brisé Bien avant que le ciel s'ouvre Délaissé et presque un homme Il a collé sous votre sagesse comme une pierre Tu veux rester à ses côtés maintenant. Tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une ferme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer. Du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs Elle te montre au chercher parmi les déchets et les fleurs Dans les arcs il y a des rêves, des enfants au petit matin Qui se penchent vers l'amour, ils se penchent comme ça toujours Et Suzanne tient le miroir Fermé, une blessure étrange dans le cœur. Si tu passes la main vers le nord. Où les vins soufflent sur la frontière. N'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour. Si tu croises... Des troupeaux de reines Vers la rivière à l'été Finissant Assure-toi Qu'un bon châle De l'aime La protège Du froid et A-t-elle encore ses blancs cheveux si longs qui dansait jusqu'au creux de ses reins? A-t-elle encore ses blancs cheveux si longs? ainsi que je l'aimais bien Je me demande si elle m'a oublié Moi, j'ai prié pour elle nuit et jour Dans la lumière Nuit de l'été et dans le froid du petit. Va vers le nord, où les vins soufflent sur la frontière. On n'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut. Mon amour Formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous formidable formidables Formidables Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé Oups, mademoiselle Je veux pas vous draguer Promis, juré Je suis célibataire Et depuis hier, putain Je peux pas faire d'enfant Et bon, c'est pas pareil, reviens 5 minutes quoi Je t'ai pas insulté Je suis poli pour toi et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire Vous auriez vu hier J'étais formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables formidable.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 Nous étions formidables Wouhou Driéfemmené He he <rire> <rire> <rire> Ja, dat was mooi, dat was mooi. Dat was uh, eerder gisteren dat hij aanwezig was in de studios van 3FM... bij het programma van uh, Geel Beelen. En hij zong daar zijn jongste single live. Uit Brussel afkomstig uit en Formidable, zijn jongste single. En dat werd eraf afgegaan door een uh, oude plaats van uh, zanger Hugo Frey... die Girl of the North Country in zijn eigen landstaal zong... onder de titel La Vie du Nord... En uiteindelijk, na, na veel uh, beploeteren... en zoeren kwam dan toch François Zadie met de Lennart Cohen-compositie uh, Suzanne. Dat waren dan, de drie chansons... op een rijtje hier bij de Vara op Radio 1 in de Nacht. Ging het anders dadelijk, na het nieuws van 6 uur over ruim een kwartier... het Radio 1-journaal met uh, Lara Renze. Hierin onder andere aandacht voor uh, de medewerkers bij... Uh, uitgeverij Sanoma, want die worden vandaag geconfronteerd... met een boodschap van de directie dat er ontslagen zullen vallen. Verder aandacht voor het onderzoek dat er zou komen... in het kader van de euthanasie. De continuing story van het afluisterschandaal... van de Amerikaanse organisatie NSA... En qua sport blijft het Radio 1 Journaal ook nog even in Amerika. Want de hoenballers van de Boston Red Sox... die hebben met glans uh, alle eer naar zich toegetrokken. Meer details daarover dadelijk dus vanaf 6 uur. En over een heleboel andere zaken in het Radio 1 Journaal met uh, Lara Rensen. Oh. En de originele opstelling was in de jaren 60 optraden met achter het drumstel Jaap Egmond. Jaap Egmond die uh, vandaag zijn verjaardag viert. En uh, de man wordt 67 jaar. Jaap Egmond En je hoorde de Golden Earlings met uh, de belangrijkste zang van George Kooijmans in het liedje In My House. Wie vandaag ook nog verjaardag is, Herman van Rompuy. Inderdaad, de voorzitter van de Europese Raad president van Europa, die is vandaag jarig... en hij viert zijn... Uh... Uh, 66ste verjaardag. En een andere verjaardag die nog te vieren is... dat is namelijk die van Larry Mullen Jr. En dat is dan uh, de drummer van U2. Nou, ik ga niks van U2 draaien. Ik ga nog iets draaien van uh, Bob Dylan... maar dan gezongen in de Nederlandse taal. Het is namelijk alweer een tijdje geleden... dat uh, Ernst Jans, inderdaad die van Doe maar, een album maakte onder de titel Dromen van Johanna. En daarop heeft hij een aantal... Uh, songs van Dylan in het Nederlands vertaald, Een uh, hell of a job. Je moet wel van uh, goede huizen komen om dat aan te durven. en heeft daar zeer mooie dingen van gemaakt. Boots of Spanish leather bijvoorbeeld. Dat werd in de Nederlandse taal uit Spanje Spaanse lazen. Hier is die, Ernst Jans. God nog een doel. Nou, sorry. <coughs> Ik liet me even gaan want uh, de, de... Hij is weer eventjes uh, verdwenen, de Spaanse laarzen van uh, eh, Ernst Jans. Maar ik mag hopen dat hij nu hier wel komt. Daar komen ze. Dan vaar ik weg, mijn eigen lief. Dan vaar ik weg in de morgen... Is er iets waar ik jou sturen kan, vanuit het land daar in nevels verborgen? Nee, niets is er, mijn eigen lief. Nee, niets is er, maar later, eens weer terug een meisje gaan. Terug over het eenzame water. Maar wil jij dan geen kostbaar goed? Uit de heuvels van Girona. Zilver, goud of baroom. Van de kust van Barcelona. Ach, had ik sterren uit de donkerste nacht En parels uit de diepste oceanen. Ik gaf ze voor jouw kussen zacht Want zij drogen mij de tranen Maar dat ik vaak voor lange tijd Is juist waarom ik wil weten Is er iets waar ik jou sturen kan Zodat je mij niet zult vergeten Ach, wees stil, wees stil en vraag niet meer het baart mij alleen maar zorgen. Ach, wat ik wil van jou vandaag. Ik wil hetzelfde morgen. Een brief op een verlaten dag. Kwam aan uit veroorde. Mijn lief, ik blijf nog even hier. Tot ziens waren de woorden. Mocht jij, mijn lief, zo denken nu, mocht daar het schip dan stranden, weet ik ja is niet bij mij, maar ver in vreemde landen. O, oh, pas op, pas op voor de westenwind. Pas op voor de stormen die razen. En ja, wat jij mij sturen kan. Uit Spanje, Spaanse laarzen. En van de mooiste albums van de afgelopen jaren... Nederlandstalige albums, Stromen van Johanna... waarin er een Bob Dylan heeft vertaald... Je kon luisteren naar Booth. Boots of Spanish letter, En het werd in het Nederlands uh, uit Spanje Spaanse lazen. Ernst Jans die je dus hoorde. En je weet dat Bob Dylan vanavond treedt op in de Heniken Music Hall. En dit was de laatste voor vandaag. Voor deze nacht. Lou Reed. Just a perfect day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 Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.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 You're going to reap just what you sow Het is nog even terugkomend op die opname van een Ernst Jans... die ik juist draaide uit Spanje-Spaanse laas. Dus het is een liedje dat voorkomt op zijn album Dromen van Johammer. Maar het liedje luistert naar een eigen opname. opname die werd gemaakt 27 juli 2010. Want toen was Ernst Jans de gast in Met het oog op morgen... om daar te vertellen over zijn project om Dylan te vertalen. Dylan dus vanavond in de HMH in Amsterdam... En ik mag op reis Dus voor mij wordt het sowieso een perfect day. Louis, die ook uitgebreid aanwezig was in deze nacht, vindt anders. Naleiding van zijn overlijden afgelopen weekend. Ja. Dit was het dan. De nacht het anders dadelijk. Na het nieuws. Dan is Lara Renze. B.U. present voor de actualiteiten, de achtergronden, wat het nieuws. In het Radio 1-journaal. Mijn naam is Roel Koeners. Volgende week dan ben ik er weer voor niet wel flippend van de nacht in anders. Mooie dag verder.